Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland heeft mensenrechten geschonden in de toeslagenaffaire. Dat komt door het gebruik van discriminerende algoritmes, zegt Amnesty International. De Belastingdienst gebruikte algoritmes die aannamen dat mensen uit bepaalde bevolkingsgroepen eerder zouden frauderen. Dat is discriminatie en dus verboden, zegt Amnesty. De Nederlandse organisatie die over persoonsgegevens gaat, heeft eerder al gezegd dat de Belastingdienst fout zat met die algoritmes. Of ze er helemaal mee zijn gestopt is niet duidelijk. Kinderen zitten te veel en bewegen te weinig. Daardoor zouden er in de toekomst veel minder topsporters kunnen zijn. Sportsbonden maken zich daar zorgen over, zeggen ze tegen Nieuwsuur. We hebben geen helden meer, geen voorbeelden meer waar we tegen opkijken. En, nee, dat zou echt rampzalig zijn. Volgens de bonden zou het een goed idee zijn als kinderen meer buiten spelen. De hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer heeft vorig jaar een recordniveau bereikt. Ondanks dat er tijdens corona even minder werd uitgestoten. staat in een nieuw rapport van de... ...weerkundige organisatie van de VN. Er moeten dan ook ambitieuzere klimaatdoelen gesteld worden, vindt de VN. Volgende week is er een klimaattop in Glasgow. En in Amerika moet een man voor de rechter komen... ...omdat hij bijna alle coronasteun die hij kreeg van de overheid uitgaf aan Pokémon-kaarten... In de papieren van de rechtbank staat dat hij in augustus 85.000 dollar kreeg... om het salaris van zijn personeel te betalen. Maar van dat geld ging 57.000 dollar naar Pokémon-kaarten. Het is niet de eerste Amerikaan die terecht staat voor fraude met coronageld. Eerder kocht een realityster al dure juwelen en een Rolls Royce van het geld. Hij kreeg 17 jaar cel. Het weer nog, vooral aan de kustregen vanavond. Vannacht af en toe een bui. koelt af naar 10 graden. Morgen wolken en af en toe zon. Het wordt 13 of 14 graden. Het maandagavond. Het is 11 uur. Dit is Play It Loud. niets lekkerder dan Black Sabbath om mee te beginnen. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Play It Loud op de maandagavond. En we begonnen natuurlijk met Black Sabbath. En met het nummer Symptom of the Universe van het album Sabotage uit 1975. Het nummer was van uh, grote invloed op het ontstaan van de trash metal. En het nummer is ook nog eens uh, gecoverd door onder andere Sepultura, Helmet en The Shrine. En wij zijn ondertussen weer met mijn vierde aflevering op de maandagavond. En zoals eerder vermeld uh, heb ik elke week uh, andere thema's. En aan mijn vorige week, gastuitzending van vorige week met John de Clijver, is mijn thema van vanavond de pioniers van de hardrock en heavy metal. Alle grootheden komen te erbij die van grote invloed waren voor vele hedendaagse metalbands. En een van de grootste heavy metalbands uit de begin jaren 80 en opgericht in 1975... was ook een van de meest kenmerkende en invloedrijke bands van de stroming New Wave of British Heavy Metal. Ik heb het natuurlijk over Iron Maiden. Van deze band draai ik nu een van de grootste hits uit hun carrière... afkomstig van het gelijknamige album The Number of the Beast uit 1982. En hierna houden jullie de mannen van Page Plant met hun band.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 What I saw In my old dreams Were the reflections of Ja, dat was dus Led Zeppelin met Ramblin' On van het album Led Zeppelin 2. Het nummer is gebaseerd op een boek in de ban van de ring natuurlijk... van de schrijver J.R. Tolkien. Het album werd beschouwd als het voorbeeld voor veel toekomstige metalbands... en gezien als een van de beste en meest invloedrijke albums ooit. En we gaan nu door naar een van de grootste trash metal bands aller tijden. En die heb ik ook al eerder uh, gedraaid tijdens mijn uitzending met Pim Groof. En je zult die band al vaker uh, voorbij horen komen. En ik heb het natuurlijk over Metallica. En die is alweer actief sinds uh, 1988, uh, 1981. Sorry. En wordt gezien als een van de meest succesvolle metal bands uit de VS. Het nummer wat ik ga draaien is uh, van het derde album. Uh, Master of Puppets. En ik kies nu even voor een uh, nummer die ik nog niet eerder gedraaid heb en dat gaat uh, worden Damage Incorporated. 8 jaar terug in de tijd gegaan met Van Halen. In 1978 kwam dit nummer uit. Je hoorde Running With The Devil van Van Halen uiteraard. Uh, van het debuutalbum Van Halen met David Lee Roth als zanger. En de gebroeders Eddie en Alex Van Halen. Het nummer begint met de klaksons van de auto's van alle bandleden. Uh, het nummer uh, haalde de tweede positie in de Nederlandse megacharts. En de achtste positie in de Nederlandse top 40. Op het album vind je ook nog de singles 1 Talking About Love... en de Kinks cover You Really Got Me... Ook Corruption staat op het album en wordt ook nog eens gezien als een van de beste gitaarsolo's ooit. En we gaan nog even door naar de volgende twee klassiekers. Eentje van een van de beste metalzangers ooit, die helaas niet meer onder ons is. En de andere afkomstig uit Australië, die heerlijke rock roll maakt. We beginnen met een van de beste metalzangers ooit. En dan heb ik het natuurlijk over Ronnie James Dio, die ook nog uh, voor Black Sabbath gezongen heeft, een periode. En twee nummers zelfs. Of uh, twee albums, sorry. En daarna zijn eigen band heeft opgericht. Naar zijn eigen achternaam, Dio. En hij heeft hiermee een aantal hits gehad. Waaronder degene die je nu gaat horen. Holy Diver uit 1982. In 2010 overleed hij helaas aan maagkanker. Op 67-jarige leeftijd. Hierna de Australische rockers. Screen. Oh, don't you see It's small Four, two, three, nine, fifty-six. You can say traditionele mannen van ACD's, die is juist een, een van de grootste hits. Holla de Rosie van het album Let There Be Rock uit 1977. behaalde de derde plaats in Nederlandse top 40 en werd ook wereldwijd een grote hit. En de Rosie waar dit nummer over wordt gezongen is natuurlijk de voornaam van de nogal omvangrijke groepie van Bon Scott. En volgens Angus Young waar hij na een optreden in Melbourne een one night stand mee had, zou hebben gehad. En van ACDC gaan we door naar een van de grotere metalzangers... en tevens bekend als de leadzanger van Black Sabbath... waar ik eerder het programma mee opende. Hij heeft ook momenteel een solo carrière... carrière waar hij een multi-platina-status mee heeft behaald... als aanvulling op de multi-platina-status die hij al had behaald met Black Sabbath. Ik heb het natuurlijk over Ozzy Osbourne. De man heeft inmiddels een carrière van ruim uh, 50 jaar overspant. En he is still going strong. Nou ja, met zijn eigen festival, Osfest, wat voor het eerst begon in 1997. En een eigen reality show van Osborne's, vanaf 2001 met zijn gezin, heeft hij behoorlijk veel gedaan. Zijn stem is tegenwoordig niet altijd even loopcijfer meer. En ook niet erg bewegelijk meer op het podium. <laughs> maar wat wil je ook na jarenlange drank- en drugsgebruik. En een ongeluk dat hij heeft gehad met een quad in 2003. Tijdens zijn solo-carrière heeft hij al meerdere hits gehad. Waaronder Dreamer, Mama, I'm Coming Home. Mr. Tinkertrain, No More Tears. En natuurlijk deze, Crazy Train. Right, Eén van de snelle trein gaan we door naar een hele snelle auto hierna. Het hardere gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. Ja. Yeah. Alleen hier te horen, uiteraard, op ZFM Zandvoort. Je hoorde net Highway Star van Deep Purple. Heerlijk vlotte hardrock klassieker van de mannen die nog steeds actief zijn. Het nummer opent het album Machine Head uit 1972... en is tevens de snelste track van het album. Het bevat lange en karakteristieke gitaar- en orgel-solo's. Uh, Deep Purple komt tevens met een nieuw album op de poppen... en komt uit op 26 november en gaat Turning to Crime heten. En na dit heerlijke nummer gaan wij door naar een band... waar ik als jong broekie uh, naar begon te luisteren. En dan heb ik het over Guns N' Roses, onder leiding van Axel Rose uiteraard. En het eerste album wat ik kocht was ook uh, meteen het uh, album... waarvan ik een nummer ga draaien, het debuutalbum van de band... En ik vond het zo'n vet album dat ik uh, nog steeds regelmatig draai. Een van de beste nummers uh, vond ik Welcome to the Jungle. En die ga ik nu ook draaien. In 2009 beschaat VH1 dit nummer als grootste hard rock single all, aller tijden. En toen het nummer als UK vinyl single verscheen in 1987... stond ook een cover op van de eerder gedraaide ACDC. Hola de Rosie als B-Side. Hier komt hij dan met het... <middels> Guns Roses. En hierna, als het nog lukt, let me in zijn band. En anders, in het tweede uur. Yeah. Het blijft heerlijk. Guns N' Roses met, met de Welcome to the Jungle van uh, Appetite for Destruction. Ja, van de mannen van Guns N' Roses hebben we al een potion niks gehoord. Uh, het laatste album is uh, Chinese Democracy uit uh, 2008 alweer. Dus, uh, en hij is ook niet zo goed ontvangen door de critici. Uh, de band zelf is natuurlijk opgericht in 1985 in Los Angeles. En Axl Rose uh, heeft zelfs ook nog eens opgetreden uh, voor ACDC uh, toen... Uh, ja, dat zijn even de feitjes. Nou, Motorhead gaat even niet lukken uh, in het eerste uur. We komen straks terug in het uh, tweede uur. En dan ga ik een lekkere, stevere knaller draaien van Motorhead. Uh, ja, van uh, Weile Lemmy. Mr. Helaas is hij ook overleden. Jammer, 70 jaar mocht hij worden. Volgende week ga ik ook een, een aflevering uh, helemaal uh, in de teken van de overleden rockmuzikanten wijden. En daar komt onder andere Motorhead ook natuurlijk voorbij. En nog vele andere bands waar ja, grote en bekende muzikanten zijn overleden. Denk aan Linkin Park's uh, Chester Bennington. En uh, ja, we hebben natuurlijk Dio nog. hè Ronnie James Dio, dus die komen allemaal voorbij volgende week. Maar we gaan zo direct eerst naar het nieuws van 12 uur. Want het is alweer bijna zover. En dan kom ik straks weer bij jullie terug. Natuurlijk met Motorhead zoals beloofd.